Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Minister Schippers wil dat de NVWA extra controleert op bacteriën in kweekvis. Ze zegt dat naar aanleiding van bevindingen van wakker dier. Die stichting concludeert dat in veel vis die in Zuidoost-Azië wordt gekweekt... bacteriën zitten die resistent zijn tegen antibiotica. Schippers vindt extra controles genoeg. Een importverbod gaat volgens haar te ver. De minister raadt mensen aan om bij het koken de handen goed te wassen... en vis apart te houden van groenten. Nederland mag de naheffing van Brussel in termijnen gaan betalen. Minister van Financiën Dijsselbloem heeft dat bekendgemaakt. Nederland kreeg ondanks een naheffing van 642 miljoen euro van de EU... en toonde zich verbaasd over de hoogte van het bedrag. Nu is afgesproken dat de naheffing niet op 1 december... maar pas negen maanden later op 1 september moet zijn overgemaakt. De nieuwe afspraak geldt ook voor Groot-Brittannië... maar hoeveel ze overmaken is nog niet duidelijk. Politie en justitie uit meerdere landen hebben honderden criminele websites offline gehaald. Er zijn 17 mensen opgepakt in de VS, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Ook zijn er servers in beslag genomen, waaronder in Nederland. Criminele sites bevinden zich op het zogenoemde Dark Web, een deel van het internet dat alleen met speciale software bereikbaar is. Een man uit Enkhuizen is overleden aan de gevolgen van een legionella-besmetting die hij had opgelopen in een sauna in Avenoorn. Dat meldt de GGD aan RTV Noord-Holland. GGD heeft 300 bezoekers van de sauna via mail of telefoon ingelicht. Volgens de sauna heeft tot nu toe niemand zich gemeld. In oktober startte de GGD een onderzoek naar Legionella. Het was volgens de GGD niet nodig om de sauna te sluiten. Alle geïnfecteerde douchekoppen waren al vervangen. Alleen een besmet lavendelbad en een voetenbad zijn nog gesloten. Het weer bewolkt en wat regen of mondregen. Vanavond klaart het geleidelijk weer op. Het is zo'n 10 graden. Morgen aan zeekans op een bui. Landinwaarts is er geregeld zon. En zondag meer wolken, maar de kans op regen is klein. Dit was het NOS Short. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda staat op de parallelbaan bij de afrit Feyenoord. Drie kilometer file. En de A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 2. A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond 3. En bij het knooppunt Evending ook weer 3 kilometer. Dat komt dan door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 De top 40 van Europa. Met deze week 15 zittenblijvers, uh, 15 stijgers, 6 zittenblijvers, 16 dalers, 2 nieuwe binnenkomers en 1 herintreder. Oftewel 3 nieuwe binnenkomers. Wie dat is, ga ik je dus straks plappen. De herintreder, maar die komt er heel snel aan. We beginnen deze uitzending met de nieuwe binnenkomer. Die staat op de 39e plek. Die kennen we hier niet in het Nederlands, althans ik ken hem niet. Andreas Boerani. Meestal wil je weten wie op nummer 40 staat. Nou, dat is Jeremiah samen met IG. Don't tell him. Maar Andreas Boerani, dus op de 39e plek met 11 andere wegen. Ik liever spring, wenn du redest, will ik singen. Du schlägst Wurzeln, ich muss fliegen. Wir haben die Stille um ons tot geschwiegen. Wo ist die Liebe geblieben? Ik fühl mich jong und du dich alt. Zo so fallen wir um, uns fehlt der Halt. Wir müssen uns bewegen. Ik ben dafür, du dagegen. Wir gehen auf anderen Wegen. Mein Herz schlägt schneller als deins sie schlagen nicht mehr wie eins wir leuchten heller allein vielleicht muss es so sein mein herz schlägt schneller als deins sie schlagen nicht mehr wie eins wir leuchten Vielleicht muss es so sein. Dan, dan, dan, dan, dan. Wir sind ein festgefahrenes Ritual, das immer stärker brennt. und ich frage niet meer nach was uns verbindet oder trennt, Nein, ich weiß. Wir fahren weiter im Kreis. Atmen wieder wachsen, bis die alten Schalen platzen, und wo wir uns selbst begegnen, fallen wir mitten ins Leben. Wir gehen auf andere. 2011 is deze Duitser begonnen. Duitse singer-songwriter. En heeft een mooie single uitgebracht. Noor in Mijnenkopf. En Iceberg. En dit is de meest recente 11 andere wegen op nummer 39. Op nummer 38 staat Martin Tungevaag, Work Wonderland. Vorige week nog op 36. Helaas wat gezakt. I don't wanna fight ...die heringetreden is deze week weer in de Euro Breakdown... ...twee weken geleden eruit gegaan. Maar hij zit terug. Maroon 5... In zijn ze al begonnen met Maar in 2003 kwamen we de eerste single in de Nederlandse top 40 terecht. Harder to breathe. En nu is dit Animals uh, ja, 2014, en dan 13, 9, 2014 uitgekomen. 19e plek in de, de Nederlandse top 40. Maar ze hebben veel meer nummers gehad, zoals Moves, like Mick Jagger. Nu eerste echte nummer 1 hitnotering in Nederland. En daarna zijn ze echt goed doorgebroken met Payphone, One More Night, Daylight en Maps. En dit nummer, Animals. Op 36 vinden we Hozier, Take Me To Church. Ik heb nou een heel groot blokje, dat wil zeggen... Heel mensen die gezakt zijn in hun notering. We gaan er een paar over slaan. 36 Hozier, Take Me To Church. Twee plekken gezakt. Drie plaatsen gezakt. Act Sheeran, Thinking Out Loud, op plaats 35... Ik maar samen met Paloma P, Changing drie plekken gezakt. Op plaats 34. En deze dame is ook helaas gezakt. Maar we gaan hem wel draaien voor je, dat is Ella Henderson. Met Ghost op 33. Ghost of Pray, cause I need. Something that can wash up the pain. And I'm bored. I'm sleeping all these demons, so wait. your ghost, The ghost of you, week is me away. My friends, have you figured out? Yeah, they saw so what's inside of you. It's right hiding in another you. But your evil's gone. That come wash out the pain And I'm course I'm slipping all these demons away But your ghost The ghost of you is it... In 2012 eindigde zij op de zesde plaats. In die X-Factor. Bij onze buren in het uh, mooie Engeland. 18 lentes jong is er nog maar. Deze Gabriella, Michelle Henderson, oftewel Ella Henderson. En dit is haar eerste single, Ghost. Samen met Ryan Tedder heeft ze deze geschreven. En op 8 juni 2014 uitgebracht. En nu op de 33 e plek in de Euro Breakdown. En we slaan er weer een paar over. Robin Schultz, van Direction, slaan we over. En dit is Sam Smith. You and me, we made a vow. For better or worse. I can't believe you let me down. Met die op de 30ste plek staat. Drie plaatsen weer omhoog gekropen. En voordat we verder gaan met onze volgende nieuwe binnenkomer, gaan we even de laatste tien nummers met je doornemen. De Euro Breakdown. Op 40 stond Jeremiah's featuring IG, don't tell him. Andreas Brani, af Andere Wegen, nieuw binnengekomen op 39. Op 38 vinden we Martin Tangevaag met Wicked Wonderland. Op 37 wederom binnengekomen Maroon 5 met Animals. Roger, Take Me To Church op 36. Op 35 vinden we Ed, Sheer, Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Sigma Samen met Paloma Faith Changing op 34. Ella Henderson op, met Ghost op 33. Robin Schultz samen met Jasmine Thompson. Sun Goes Down op 32. One Direction. Steal My Girl. Op 31. En dan maken we ook meteen de snelste daler van deze week. Dat moest ik net vergeten te zeggen, maar echt waar. Hij is de snelste stijger geweest. Er zijn de snelste daler al een keer geweest. En dan nou nog een keer de snelste daler. Maar liefst 10 klikken gezakt. En je hoorde net Sam Smith aan Not The Only One op 30. En zij is nieuw binnengekomen op nummer 29 met haar nummer Welcome to New York. Ze heeft Spotify uit haar lijst gegooid waar ze gedraaid wil worden. Terwijl ze gaat zichzelf uit Spotify halen. Maar ze vindt dat ze te weinig erop kan verdienen. En omdat ze het niet nodig heeft. Nou, ik geef er gelijk, want ze heeft het ook absoluut niet nodig. Ze is hartstikke goed. Dit is Taylor Swift, Welcome to New York op 29. Het staat in de woorden Taylor Swift, welkom tot New York, nieuw binnengekomen op 29. En Taylor Swift, ja ik zei net al, die uh, gaat Spotify een klein beetje boycotten. Je wordt gek van de streamingdiensten, waardoor de artiesten te weinig verdienen. De Euro Breakdown. En het is half vier. Gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. Hoe die er uh, dit keer uitziet. Ik ga het je vertellen. 40 vinden we Sigma samen met Paloma Faith met Changing. 39, Doom van Ed Sheeran. Nicky Minaj met Anaconda op 38. En Doodhan met Paul op 37. Hartwell samen met Chris Johnson, Young Again. we op de 36 e plek. En Katy Perry, This is How We Do op 35. One Direction bijvoorbeeld staat op 31. Anouk met Places To Go op 30. En Aaron Chupa. Ik werd er vorige week al over getipt met de I'm an Albatross staat op de 29e plek in de Nederlandse top 40. Nico en Vince in my wrong op 28. Outlines van Mike Mingo, my, nee Mick Majo en net, ik moet het wel goed zeggen. Outlines op 27 dus. Een beetje skippen naar uh, Thinking Out Loud, Ed Sheeran op 21 en Heroes. Alessa, Alesso samen met Tavlo op 20. Geronimo van Shepard op 19. Sam Smith I'm Not the Only One op 18. Sam Smith met Stay With Me op 16. En dan gaan we kijken naar de top 10 van de Nederlandse top 40. Avicii met de Days op nummer 10. Magic Road op nummer 9. Prairie Prayer in Sea. Robin Schulz' remix van Lilywood en de Frick op nummer 8. Shower van Becky G op nummer 7. Pitbull met Fireball op nummer 3. Taylor Swift. Shake It Up op nummer 5. De Script Superheroes op 4. Megatrain All About That Base op 3. Kelvin Harris samen met John Newman. Met Blame op nummer 2. En niemand minder als Mr. Props winnen we in de Nederlandse top 40. Op de eerste plek met zijn fantastische nummer Nothing Really Matters. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Oh, dat is het lijnummer. Uh, wij gaan verder met nummer 27 in de Euro Breakdown met George Ezra, Budapest. My in Budapest, my, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused neo you. Oh, you, oh, I leave it all. My acres of a land, but I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you. Over you, you, you, I'd give it all. Oh, you. Ooh, you. Ooh, leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you own me, then all of this will go away. My many artifacts. The list goes on If you just say the words out, I'll up and run over oh, you Ooh, you yeah. Ooh, I'd evito oh, Or you Ooh, ooh I'd evito Give me one good reason Why I should never make a change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 Nummer Budapest op 27. Vorige week stond hij er nog uh, twee keer in. Met nummer Blame dan On Me. Maar die heeft er deze week helaas niet gered. En daarvoor hoorde je Kelvin Harris samen met Ellie Goulding outside. En dat was ook de snelste stijger van deze week. Met maar liefst uh, negen plaatsen. The Euro Breakdown. Wij slaan 26 over. Die is voor Coldplay Sky Full of Stars. En wij gaan naar 25. Tavlo, stay high in een Habits remix op 25 in de Your Breakdown. Binnen bruggetjes, stay high of wel, blijf hoog. Net was de vrije training van uh, Brazilië. Duurde maar liefst een uur, uh, uur lang. Maar ongeveer na een half uur tijd was even code rood omdat er uh, iemand was uitgevlogen. En toen stond uh, Max Verstappen, jawel, hij deed mee met plus 1 seconde en 60ste seconden Op de derde plek achter Rosberg en Hamilton. En uh, na nou ja, de laatste 20 minuten kwartier is de wedstrijd... Uh, de vrije training weer hervat. En is hij uiteindelijk uh, toch nog de zesde plek weten te bemachtigen. Ik vind het knap van onze Max. En hij heeft nog geen grindbak uh, gezien. Ik hou dus niet zijn vader achterna. Ed Sheeran met Daunt op 24. Let it go!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 God knows I'm singing. All I don't don't look with me. my. Karen op de 24ste plek in de Euro Breakdown. I don't want to know Europe's biggest selling hit on Europe's favorite chart show. This is the Euro Breakdown. The countdown of the continent. En we gaan niet alleen kijken hoe het in geheel Europa gaat. En niet alleen naar Nederland. Maar een van mijn trouwe luisteraars die zegt: ik kom net uit Denemarken en daar hebben ze ook een hele mooie lijst. Dan gaan we die erbij pakken, want daar op 20 staat Black Widow, Iggy, Azalea en Rita Ora. Jessie J, Ariana Grande met Bang Bang op 19. En Sue met Velen op 18, die krijg je alle drie bij mij ook nog te horen. Nou ja, ik weet niet of je ze te horen krijgt, maar ze komen in ieder geval voorbij. John Legend, All of Me op 17. En San C Younger op 16 en dat schijnt een echte aanrader te zijn, zegt hij. Ik ben benieuwd. Julius Moon met Pellers op 15 vinden we daar. en I'm Not The Only One van Sam Smith op 14. Anker Tjerne en Chaka Loveless. Lille je? Zoiets so dergelijks. Op 13. Nou, ik ben bij dat ik er Joey Mo, Million op twaalf. En de Vici de Days op elf. Koen Osto van Jokeren en Pauline op 10. Aaron Chupa, I'm an Albert Kraus, vinden we daar op de negende plek. Calvin Harris en John Newman... Met Blame op de achtste plek. Taylor Swift vinden we op de zesde plek. En Evenum op de vijfde. En José op de vierde. En Mingham Trainer, All About That Base. Vorige week stond hij nog bij mij op nummer 1. Vinden we bij de Denemarsen top 20. Op de derde plek. Plek nummer 2 is voor een lokale artiest. Zafnolos. Zou je het nummer van Katie en Christopher en Brandon Beal met CPH Girls vinden we daar op de eerste plek in de Denemarkse top 20 dus. Maar wij zijn natuurlijk nu bezig met de Breakdown. En daardoor gaan we verder met nummer 23. En op nummer 23. Oh. Op nummer 23 vinden we de script met superheroes.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 Binnen we het zo met Zoom it, Pay, it. pay Vorige week nog op de 22 e plek, dus een mooi plekje opgestegen. Zijn we bijna aangekomen aan het laatste nummer van het eerste uur. En ik krijgen allemaal berichten binnen via Facebook, via Ga zo maar door. Julia zit ook alweer te luisteren naar het woord terug. Ga even naar facebook.com slash your breakdown, like de pagina. Baby. En dan blijf je op de hoogte van de top 40 van Europa... Dit is nummer 20, waarmee waar uitgaan dit eerste uur? Pitbull samen met John Ryan. <middels> Morgen week nog een 24. This is fireball. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, give a booty naked, take off your clothes and light the roof on fire. Tell them, tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, say it. Walk this way. I was born in a plane. Mama said that every word knew my name.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 Samen met John Ryan, Fireball op de 20e plek. In de Euro Breakdown. Fireball! Op jou ZFM Zandvoort. Blijf luisteren, volgende uur hoor je de top 20. En op de top 3 nog hetzelfde is of niet. Tot straks. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.